Geef je goede platen ook gewoon door via de app van Radio Veronica. Dan uh, hebben we nog een uurtje de tijd om allemaal te draaien. Tot zo, chips pakken. Veronica. Traamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwij.nl.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 Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. slim bekeken. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Alzheimers drop. Nu ook suikervrij.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 De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Gun jezelf een Holland Amerika cruise. Boek nu je Noord-Europa Cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds.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 Friday! It's the weekend, baby! Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again! Dropstanders. Dit is Veronica. The weekend begint pas echt. Met Veronica op vrijdagavond. Thank God it's Friday. Oh. Zit er ook weer in, Rob? Muziek met een piano. De Al met uh, een uh, van smile, Jules Holland. Nu, deze is thema, deze, deze alles. Uh, We hebben nummers, uh, telefoonnummers ja, toch? Ja, ja, ja. We hebben te twee telefoonnummers van Caroline van der Plaas. Ja. ja, ja. Ik heb een oud nummer, denk ik. Ja, ja. Misschien is het wel de zakelijke nummer, dat zou zomaar kunnen. Ja. We kunnen al heel makkelijk achter komen door even te bellen. Zit ze niet in een talkshow vanavond? Uh, Rob, die is meer op de hoogte van de talkshows, denk ik. Nee, waarom? Want ik ben vanaf zes uur aan het zenden, dus oh, ik weet ja. niks. Dus als we er aan de telefoon hebben, kunnen we alles nog vragen aan de. Ja. Gaan we, ja. we bellen? Ja, ja, toch? Ja, ja. Nou, we gaan bellen. Nummer één. Nummer één. <laughs> Begin, we beginnen met het nummer van... Jou. Ja, ja. denk van ik. Van mij. Ja. ja. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Kermit van Plas proberen we te bereiken... We weten, we zijn niet van Den Haag vandaag. Nee. <laughs> oh, misschien wil ze wel Countdown presenteren... als ze nu toch niks te doen heeft. Bestaat <laughs> Countdown nog? Nee, nee ja. dat denk ik niet. Ja. Oh, een leuk YouTube-kanaal trouwens. Ja. ja. Van Jan Douwe, Countdown toch? staan alle filmpjes op. Dat is leuk. Jan Douwe Kroeske is de eigenaar van, toch? Ik geloof het wel, ja. ja. ja. Ik spreek ja, met Caroline van der Plas. Ja. Ja. Stuur het is mij het goede het nummer. een nummer of een sms-bericht... Ja. want mijn voicemail ja. wordt niet afgeluisterd. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Bij deze, nou het is wel het goede ah, nummer. Ja, het ja, is het goede nummer. Ja. Ik ga even een appje sturen. Heel goed. Zou zou dat dat pijn, hè? Iets lukken vandaag. Ja, Nico ja. Anders zijn we ook nog naar op zoek. Ja. Ja. Daniel, Daniel, dat is wel jouw taak. Oh, ja, nee, ik ben bezig, ik ben er hard je in met je. Je bent showbeschot, alles meegemaakt. Spuiten en slikken is ja. naar jou genoemd. Ja, zeker. Ja. Ja, maar ja, maar ja. Tegenwoordig met partypensioen. Hè? Ja. Ja. Oh, Dani moet nog uh, straks even over je Valentijn. Dan moeten we het misschien even dus, ja. ja, ook, ook, ook ja, nog. Het ja. ja, was natuurlijk Valentijnsdag vorige week zaterdag. Ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Ik hoorde net klaar over pijn in zijn rug. Dat zou zeker door al die brieven komen die in je brievenbus zaten. Oh ja. It's the cure. Why can't I be you? I be you een uh, nummer van Nico van <lacht> de die zit hier met een verstaande... Wat is er? Ik, ja, ik ben gewoon ja, terecht. gefocust. Terecht. We moesten Jaap de Groot ook al voor hem regelen. Ja, wel. Nou, nou, nou, nou, en nu nou, nou, nou. hebben we Caroline van der Plas. Hij was gewoon ja, producer. Jullie... En het is gewoon showbiz god. Ja. TV-producer, radio-producer. Alles meegemaakt wat je mee kan maken. Dat minste wat hij even voor ons kan doen. Maar, niet maar, hallo, Rob. Jullie komen, <lacht> jullie komen met van die mummies komen jullie uit de oudheid. Die, die moet ik dan eerst nog opgraven. Mensen van een zekere leeftijd. Nou... Ja. Ja, Legends. Toch? Legends. Ja, Legends. Daniel Daniel, ja, een beetje ja, respect. Geen mobiel. Inderdaad, ze hebben, allemaal, ze hebben allemaal waarschijnlijk geen mobiele telefoon. Dat is wel waar. Nou, oh legends, Daniel Daniel. Over Legends gesproken. Um, ja, nou, Daniel. leuk dat je even wat vragen aan me wilt stellen. <laughs> <laughs> is, heb jij nog iets meegemaakt, Rob, deze week? Nee, ik wil uh, graag dat uh, verhaal horen van Daniel. Daniel over zijn uh, Robbie Valentine ja. zit toch een beetje in. Over zijn Valentine. Hoe was je gauw dag? We hebben natuurlijk een enorme uh, oproep gedaan. Want jij wilde liefde en we draaiden 13 liefdesliedjes. En niemand, draaide, ja. niemand vraagt een ja. liedje voor mij. Ga je er even voor zitten. Ja. Het begon met... Uh, ik, ik, ik werd wakker en toen had ik allemaal gemiste oproepen Die heb ik een tijdje genegeerd. Ja. Uh, <laughs> want die waren van mijn ex. Ehm... Um, <laughs> Ja, die negeer ik meestal. Ja. Ja. En toen had ik een verjaardag. Ja. En dat was een verjaardag van mijn 90-jarige buurvrouw. En daar zaten ook alleen maar 90-jarige mensen. Ja. Um, en nou, dat is heel verhelderend hoe die over het leven praat. Want die zeggen dan gewoon letterlijk van... Hé, hey, Annie hier, die gaat altijd mee bridgen. Ja. Die is 94... Mooi. Maar dat gaat niet meer goed. Dus die doet niet meer zo lang mee. Als zij nou wegvalt, dan kan jij wel meegaan. Ja, het is te leuk. Hè? Oude mensen hebben, mm. missen een soort uh, filter. Een soort Ja, precies. Ja, maar het is ook gewoon... Ja. Die hebben iedereen al weg zien vallen en doen en zo. Dus ja, weet je. Die, het boeit ze ook helemaal geen ene flikker meer. Nee. Um, ik kwam daar al vrij snel achter. Hier ga ik niet mijn liefde vinden. <lacht> ja. Ondanks dat, het op, uh, dat er een hoop vrouwen waren. Ja. Um, dus toen ging ik rustig mijn voetbalwedstrijdje Ajax gaan kijken op de Zedenijk. Dat doe ik altijd. En toen? En toen stond daar mijn pols-ex. <lacht> Oh nee! En waren jullie, te jullie, jullie, jullie tegen Polen? Ja, tegen Polen. En? Wat, ze had een enorme rugzak op haar rug. rug. Ze had, ja, ja, iedereen heeft een rugzakje op een zekere leeftijd natuurlijk. Maar zij had een hele grote. Ja. Um, maar. Maar ook, ook daadwerkelijk, inderdaad. Nee, ja, uiteindelijk hebben we een drankje gedronken. En dat was heel gezellig. En uh, ja, da, is daar is het bij gebleven. Oh, verstandig hè? Je blijft slapen met die rugzak. Uh, nee, nee, nee, nee. We nee, nee, nee. verhaal vroeg een beetje tegen. Ja, sorry, ik had er ook echt iets heel moois aan kunnen verzinnen of zo. Nee, maar, dit is beter. Um... Ja, is dit beter? <laughs> ja. beter? Nou ja, de waarheid is altijd beter ja. dan een onzinverhaal. Ja, dat is ja. waar, ja. Ja. Ja. ja. ja, dat is dus, waar, ja. Nou. Goed, uh, goed. Dit, dit, we uh, bellen er zijn even, zijn. even. We ja, er even, even. De ja. polsex. Ja, ja. Dat heb ik wil Goed. Ja. Ja. Nou goed. Ik uh, hoorde een paar weken geleden. op. Uh, kwam jij ermee aan. Hier op de vrijdagavond. Je hebt het overdag uh, ook al gedraaid. Oh, ja. plaatje van Nona. Och ja. Nona. Ja, Jij zei. Je was een ja. beetje twijfelachtig Kan het wel? En moet ik het nu wel draaien? En, maar het viel echt zo goed. Uh, nou, ik denk dat het een week of twee geleden was. Ik wil het nog een keer proberen. Ja. Dus, uh, ik, het is ook twee weken Egotip uh, geweest. Ja. En uh, ze was ook uh, live bij ons in de studio, heeft zeer veel indruk gemaakt. Niet alleen op de drie, vier mensen in de studio, maar nee. ook gelukkig op heel veel luisteraars. Dus ik wil dat ze beroemd wordt. Finn Jullie ook. moeten daarbij helpen. Ja, bij deze. Ja. Ja. This is all I'll be, van Nona is dit. Nieuwe muziek. I let it go a bygone time I used to know I used to know And on, I wear my favorite dress for fun. I'm letting go. Mm -hmm. If this. Het zou ook echt een James Bond-theme kunnen zijn. Dit ja. liedje het is echt heel mooi. Dat zeggen veel mensen. Nona, ja. Heel ja. mooi. Ja. Ja. Um, ja, ik vind dat het krankzinnig is als dit uh, op de een of andere manier op zijn minst niet de Nederlandse top 40 op 39. Of ja, ik weet ook niet of dat belangrijk is voor artiesten nog. Nee. Maar het, het ouderwetse referentiekader. Ja. En ik weet wel van uh, veel artiesten die struggelen. Dat ze net dat ene setje zo'n hitparade kunnen gebruiken. Maar het probleem is, kijk dat. Ja, we moeten dat toch maar even hard op uitspreken hier. Als dit nou Adele was geweest, hè? Ja. Want daar heeft het wat van weg. En het mm -hmm. was de nieuwe van Adele, Dan had de hele radio hierom gevochten. Ja. Was het uh, troetelschijf, alarmschijf, NCAW favoriet, trosparadeplaat. <lacht> het was alles geweest, hè? Ja. Um, alarmschijf, en, um, nou ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor de nieuwe Harry Styles. Die is ja. dus fantastisch, maar wat experimenteel. Dus als dit Jan-Piet Cornelis uh, was geweest... dan had wellicht niemand het nummer gedraaid. Precies. En daar moeten we vanaf. We moeten gewoon, tuurlijk, als het een grote artiest is... dan is het leuk om het, uh, om het op te zetten. Het is op zijn minst altijd eventjes uh, leuk om uh, te horen. Maar als het dan een geweldig Nederlands talent is... dan vind ik dat ook radiostations, bijvoorbeeld... de spiegeling van Q en 538, moeten denken... dit is zo ontzettend goed. Als het Del was geweest, hadden we het Godverbot ons te vloeken... altijd gedraaid. Dus nu is het een Nederlands talent. Nona, zijn we trots op. Volgende op de radio. Ja. de werkelijkheid is anders. Hoe zou het komen? Ik bedoel, het, is toch, het is toch eigenlijk inderdaad een heel goed liedje. Dit, dit kan je gewoon op ja, iedere zender ondertussen ja, draaien. Maar, maar, maar op, ja. een, op een hoop zenders uh, willen ze toch gewoon uh, muziek die ze kennen. Ja, maar dat toch? Ik bedoel, nieuwe, zo simpel is het. In nieuwe geval van Adele, die keert er ook niet. Nee, maar in dan ken je Adele nog wel ja, ja nou, Dan moeten we het zo doen. Ja, het is gewoon een ziel van Adele. We moeten oh, ja. het doen, net zoals vroeger. We gaan gewoon Nona, net exact. als die, die mevrouw die van de week is afgevoerd... ...wegens ja. politieke beslommeringen... ...omdat ze Precies. zichzelf qua diploma's iets te hoog had ingeschaald. Ja, exact. Nona is gewoon Adele. Exact. White label. Klaar. Precies, net zoals we vroeger deden. Gewoon het singeltje ja. eruit halen op een ja. wit, wit cd-tje Adele. printen. Adele en wij, nemen, wij pakken de schuld. Dus de ziel van Adele was dit. met Dit ja. is our <laughs> ja. Waanzinnig, want zo vaak gebeurt... Gebeurt dat niet na Shirley Bessie nooit meer gebeurt dat twee keer iemand een James Bond thema mag zingen. Zo. Het is Adele wel gelukt. Is ongelooflijk, ja. Even saxofoneren. Ja, heel, voorzichtig, heel voorzichtig, We moeten eens Even kijken of dat ding start. Het is elektrisch, en dus je weet het nooit. Ja, daar gaan we. Een uh, ruim bochtje nemen, dus even kijken of er nog iemand ja. ligt of is. Nou, dit bewondert. Ja, dat is mooi. Saxfoontje erbij bij. Of hebben we daar nog geen tijd voor? Ja, ik, nou, ik pak hem even. Ik ben aan het auto rijden. Ja, niet straks ik, je ik een pak hem even. auto rijden. Tegelijkertijd. Ja, ja. Klinkt toch goed of ja. niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Nog een keer. Gaat jullie bewijzen, ik kan, ik kan het gewoon nog een keer. Ja. En ook zeker tegelijkertijd. Gaat ook ja. prima, toch? Very much. no big thing. The the no big thing. The of the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 here dat je Nico Landers geregeld hebt, Daniel. Daniel. Wat? Pardon? En we Nico? Ja. Ja, we zijn wel dichterbij gekomen, want je ja? hebt een okay. klein dus... zoon van, een, van de producer van het liedje, toch? Ja. Ja. Ja. ja. We zijn we bijna, Daniel? Ja. <laughs> Ik heb ook nog een berichtje naar Caroline van de Plas gestuurd. Dat, wij, dat, dat waarschijnlijk wij van Veronica niet de hoogste prioriteit zijn op haar terugbellijst. <lacht> maar als ze toch nog wat tijd heeft, dan graag. En dat draait met Rand Ren, dat is ze heel erg fan van. Oh ja, dat weet ik ook nog wel, ja. ja. Uh, en dan, uh, er waren nog een paar andere dingen. Ik heb ook nog uh, deze week, uh, dat, dat was een uh, berichtje van Rianne. Die zegt, uh, moet je niet je oude radiovrienden eens eventjes uh, lastigvallen... en even bellen en even kijken of die dat niet willen draaien. Ja, nou, ik heb dus van de week over Nona. Heb ik dus een bericht gestuurd naar Edwin Evers. Edwin Evers. Uh, dus, ja, Edwin Evers, daar ben ik dan. Ja. Edwin Evers. Dus ik zeg, uh, ja, um, ik, um, ik had laatst zien Nona live. Dat was uh, zo bizar goed. Uh, dat liedje ook. Mooie tekst, prachtige song. En het komt aan bij luisteraars. Bij onze veredelde oldiesbak zelden zoveel reacties gehad. Is waar trouwens. Goed. Eigenlijk allemaal positief en heel erg veel. Ik dacht, ik val jou ook even lastig. Wil je haar beroemd maken? Dat was uh, gisteren, 17 uur 19. Ik heb nog geen antwoord. Nee, maar hij was druk ook natuurlijk met zijn programma van... van Vandaag, hè? Ja. En, en het... misschien heeft het wel gedraaid. Dat zou zo weer... Is hij gewoon is, die gewoon, is die zo niet loyaal dat hij tegenover mij gaat zitten? Of ja, een... ja, dat, dat, dat, ze zeggen het. Ik, ja. ja, los. Ja, ja. ja. Um, Oké. Okay. Ik zeg, uh, we gaan. Uh, we kunnen. We hebben nog veel bereikte. We te hebben eigenlijk helemaal niks bereikt nee, nee, vandaag. Dat <laughs> gaat niet goed inderdaad. Uh, misschien moeten we het in het dan ook. Ho, ho, ho! Dit is mooi. Hallo, Jan is erop. Ik heb, sorry Daniel, Daniel, hij wordt, je wordt niet genoemd. Ach. Ik ben net ingeschakeld bij jullie show. Ik heb vanavond het liedje van Nona gedraaid op het Duitse station Orfunk. Juist. Ik ben het helemaal eens met je opmerking dat alle zenders dit gewoon moeten draaien. Dit geldt wat mij betreft ook voor de Belgische actie Dressed Like Boys. Dit album van vorig jaar is heel bijzonder. Ook zijn huidige single Health. Ik ben vooral geïnteresseerd in de eerste twee regels. Ik ben ingeschakeld bij jullie show. Ja. <laughs> nee, nee, ik vind het leuk, want hij zegt, ik heb dus vanavond ja, een liedje gedraaid op het ja. Duitse station Oorfunk. Ja, ja, en maar, om het te maken op de radio, dan heeft hij het daar gebracht als Nena, denk ik, of niet? Nee. Nona Nena. Nona, Nena. Ja, oh yes, ja. ja, dat kan je ook doen met de of ja. van Nederland. Oh, ja. ja, dus we hebben A voor de Nederlandse radio Adel, in Duitsland moet ze Nena heten. Ja. Nona, ja, no, Nona. No, Nona. Nee, Hagen. Nona Hagen. Nona Hagen. Alle machtig. Nico Landers, waar ben je? Die zijn we ook nog aan het Daniel, Daniel kan je niet vinden. <tie en dacht> we hebben nog een half uurtje om dit af ja, te ronden en dan begint ja, het, het. kan de... ook na twaalf, dan kunnen we je wat liefde in de nacht geven. Ja, Lieve. Hij ontdekte de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben.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 De eerst eerste uh, hebben we natuurlijk een paar knallers van hits gehad. Ja. En dit was dus geen hit, nee. maar. Bella klassieker. Bella klassieker. Is het is dat? langzamer zeker geworden. En ja. wat een heerlijk nummer. Dank uh, dat je het even yeah. in hebt gestart. <laughs> ik hoorde uh, dit uh, voor het eerst, uh, denk ik, in de film Donnie Darko. Oh ja. Dat ging over time travel. Of funny how time flies. En uh, daar zat dit nummer in. En dat zat zo'n briljante plek in de film. Dat, je, dat het zo'n soort van helemaal stil viel. En toen kwam deze plaat erin. Ik dacht, dat was met Johnny Depp, toch die film? Nee, dat was niet met Johnny Depp. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat het met Johnny Depp is. Dan ga ik even met Donnie Darko, ergens begin 2000 uh, uitgebracht. Het eerste is dus het Edwin, even bellen. <laughs> ja, <laughs> ja, is goed. <laughs> Jullie voeren het woord, toch? Ja. <laughs> ja, joh. ik pak hem wel op voor de ploeg. Rob <laughs> heeft het SP appje gestuurd natuurlijk. Ja, ik zal vragen wat hij ervan vindt. Moet ik die Nona nog even erbij pakken? Ja, goed. Edwin? Hallo Edwin? Ja? Met je vriend Rob Stenders van Radio Veronica. Live hey. op Radio Veronica. Ja, dat is dan nog weer leuk. Ja, ik denk, ik bel je even, want ik, um, ik zit met die Nona. Nona? Oh ja! ja. Ik zag je ja. appje vanmiddag. Ja. Ja. ja. Jij moet haar beroep ja. maken. Jij hebt een heel station en ik heb vier uur. Wat ja, zit je nou? Ik moet haar beroep maken. Ja, als het, als het keurmerk uh, Edwin Evers erop staat. Ja, dan, ja dat weet ja. ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar even. Hebben ja. jullie die alarmstuim nog, of is dat, is dat niet meer? Nee, nee, dat mochten we niet meer. Dat mocht nee, nee, niet meer. Dat, nee, dat, dat was, dat, nee, dat was een over. dus dat ging, ja. ja. Ja. Ja. Ja. dat ging niet meer. Oh Dat ging niet meer. Nou ja. ja, misschien moeten we dan samen optrekken, Rob. Dat hebben we vroeger ook nog wel eens gedaan. Ja. Ja. Zullen we, we gewoon de bevers en hitten van maken? De bevers maken? en Bob -hit. Ja. Nou, dat is een goed idee. Hij wou niet meteen doorslaan. Nou niet meteen doorslaan. Oh, oké. Vind je het liedje mooi, of niet? Ik vind het heel mooi. Ja, er komt een baar, hè, dat voel ik. <laughs> of een punt, dat kan ook. <laughs> ja. Nee, nee, nee, ik ben alleen uh, nog niet uh, aan toegekomen, zeg maar. Ja, er komt is zo verschrikkelijk veel dat muziek uit. Dat is ook zo. Ja. En je zit daar natuurlijk je maar één helemaal. middagje... En een dat vrijdag. is het. Al, dat is wel een. Ik moet wel zeggen, dat, dat was wel een lekkere Ja, dat, dat werkt altijd. Hè, ja. ja, nee, dat klopt. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar nou, goed, ja, wij ik... moeten natuurlijk af en toe wel wat muziek draaien tussen het praten door. Ja, ja, ja, jou, ja. Niet, jou, niet onbekend. Maar ja. uh, oké, okay, ik ga nog een poging doen. Ik beloof ja, het je. Ja, ik val je uh, in principe vrijwel nooit meer lastig. Uh, maar ik vond dit zo'n. Uh, oh, ja, ja. ja het, ik vond. Ik vond ja. Het, ja, nou dat van de buitencategorie. Dus dan val ik je lastig. Maar jij dacht, hij is om tien over half op vrijdagavond vast nog wel wakker. Nee, ik... Uh, ja, ik ja, dacht... Ja, ja, ja. Ik, ik weet niet zo goed als ik dacht, maar ja precies, ja. Want, maar het was een ja. goede gok. Oké, okay, nou ja, dat wellicht, is een goede gok, ja, we houden contact, het is in elk geval eentje die we uh, in principe meenemen voor een Bevers en Bob hit, de eenmalige ja. Bevers en Bob hit en wellicht bij jou live in de studio. Ik denk dat je er geen spijt van krijgt, want je bent een muziekman in hart en nieren en het zal je bevallen wat ja. je daar live voor je neus ziet als, als je haar toelaat. Ja, oké, okay, nou helemaal goed. Dank voor de tip. <laughs> <Dat> <laughs> Als je nog eens wat hebt, ja. kom je me altijd bellen. om tien over half twaalf. twaalf vrijdagavond geen enkel probleem. Ja, zullen we hem nog even één ja. keer ja. draaien? Ja. Gewoon om je nog een ja. beetje op te warmen. Ja, doe maar. Zet ik de radio ook even aan. Hij stond net ja, uit. Je ja. zit in de auto. Gezellig. Ja. Ja. I let it go. A bygone time I used to know. To know I'm dancing on I wear my favorite dress for fun I'm letting go mm -hmm. if this is all Goed nieuws. En dat is. Van het Kamp Edwin Evers. Oh jee. Goed nieuws. Ze kan ook de volgende James bond song doen, zegt hij. Ja. En daarna zegt hij: Ik nodig haar uit. Kijk. Jippie! Ja, ik ga luisteren hoor. Ja, Lekker. ik ook. Oh ja. Ja, verpakt. Ik stel als het van 4 tot 6 is, van 2 <laughs> tot 4. <twee tot> <laughs> <ja. laughs> Misschien wel simultaan hè, dat kan ook hè? Gewoon in het kader van het Nederlands talent ondersteunen. Dat is goed. Dat idee ja. zeg. Ja. Hey, yeah, yeah. Tower of Power. all met de Capital S. Ja, mag ik uh, nog um, een klein uh, dingetje? Een klein um cc'tje doen, ja zeker. Ja, van de week hadden wij uh, Three Little Birds van uh, Bob Marley en oh, de ja. Wailers. Ja, dat was uh, naar aanleiding ook uh, van uh, heel veel Feyenoord plaatjes. Daar waren twee liedjes waar Cuomo in genoemd werd. Dat was uh, Justified oh. and Ancient van uh, K11 met Tem Tammy Wynette. En dan hadden we ook nog Turn it up, Fire it up, Feyenoord, Feyenoord. <laughs> toen riep iemand: kunnen we niet Three Little Birds draaien van uh, Bob Marley? Nou, dat hebben we gedaan. En uh, toen zouden we daarna ook nog uh, Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman draaien. En daar kwamen we niet meer aan toe. En wat was de link nou? Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman waren alle drie bandleden met, van die, de mannen van Hey Mr. Tambourine Man. Birds. The birds. Oh ja, hey. Three Little Birds. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Don't you ride her off. In New York Sail across the ocean toch nog een hit geworden in Nederland. Dankjewel, Lex Harding. Hij was fan van de birds, van deze Three Little Birds. McQuinn, Clark en Hillman. Don't you ride a rough like that. Leuk. Ik, ik denk dat, dat we een doorbraak hebben. Uh, er is een doorbraak in ons. Onder. Is er een doorbraak? Er is een ja. doorbraak. doorbraak. Ik heb... In het ons oh. Hebben we Nico Landers ook? Nou, nou, nou, nou, nou nee. Zover oh. zijn we nog niet. Nee. <laughs> Hoe ver zijn we? Ik, ik heb, nou, ik, nee, ik heb uh, wel contact met uh, zijn dochter. Met zijn dochter? Ja. Met zijn dochter. Ja. Um, en die stelde mij de vraag, je wil hem nu bellen? Toen zei ik, ja, als dat mogelijk is. Ja. Uh, ze heeft het gelezen, oh, ze typt nu. Oh, ze typt, ze typt nu. Oh, nu is het gestopt. Ach, we moeten wel anders haar even bellen. Ja, maar zij heeft het niet gezongen, toch? Nee, nee maar goed. Die man is 87 natuurlijk. Ja. ja, wat, wat is zijn aan, het type? Wat is ze aan ja, het type? Nee, je ja. ziet alleen maar drie van die puntjes dan. Dat zijn het type is en dan stopt ze ja. weer. En dan fietst ze weer en ja. dan stopt ze weer. Ik ga even bellen of ik hem kan bereiken, zegt ze nu. Oh, oh dames en heren. Het oh, zou zomaar kunnen zijn dat Ook we... nog Nicole Landes oh. een Legend. Alles gaat goed komen. Hè. Maar goed. Geweldig dit. Deze plaats zou je denken, die kent helemaal niemand meer. Maar niets is minder waar. Hij zit namelijk in Stranger Things en de jeugd zingt hem gewoon mee. Rock'n'roll, hoochie koe. break that jeugd. Ja. ja. Ranger een en koe. Goedenavond, Ernst Labriere hier. Ik hoorde net dat jullie Rick Derringer draaien. Dan moeten jullie eigenlijk ook de Edgar Winter Band draaien met Frankenstein, waarin ook Ten <laughs> Hartman uh, zit. Ja. Alvast bedankt, groetjes, Ernst. Goed idee, Ernst. Heel goed idee, maar wel even naar het nieuws. En dan begint ook de illegale zendtijd en dus ook de illegale 13. Dus we moeten het daar ook nog even over hebben. Gaan we die alle slechte liedjes doen? Hebben we daar zin in? Ja, ik ben, ben een beetje bang dat jij dat tussenuit piept, Rob. Dat wij daarmee zitten natuurlijk. Ik ben al weg. Ja, ja precies. Ja, ik, ik, heb mijn, ik heb slechts mijn AI achtergelaten hier. Oh, je bent al weg. Ja, ja, ja. Ja. Nee, aan de, aan de aanleiding vanavond hadden wij... Ja, alles wat wij als minst favoriete nummer alle tijden hadden... ging vanavond in principe gewoon de uh, ja, prullenbak in. Ja. Want uh, in de lijst die ik vanavond met de Pup40 opnieuw heb samengesteld... stond het nummer van vader Abraham.